Vakantie, is het, uh, is het toch weer lekker druk? Zijn er nog mensen die op vakantie moeten uh, binnenkort? Ja? Kijkt u uit naar uw vakantiebestemming? Nou ja, mogen. Hè? Kijkt u uit naar uw vakantiebestemming? Ja, dat heb ik ook altijd. Ik ga in de zomer nooit, ik ga altijd in de winter. En dan ga ik naar Spanje, naar Benidorm. Dan zult u zeggen, Oh jee, daar staat er weer een van die Benidorm bastards. Ja? Maar ik hou me daar toch maar verre van. Maar ik kijk er ook altijd naar uit. Dan uh, ontmoet ik weer mensen die ik vorig jaar er ook gezien heb. Je gaat met elkaar eten, je praat met elkaar, ook over het geloof natuurlijk. En wat mij dan opvalt, dat is dat als wij als gelovigen onder elkaar spreken over het geloof, en, en je kent elkaar niet zo direct en zo goed, dan is de eerste vraag meestal, joh, naar welke kerk ga jij? Ja, en dan ga je gedachten uitwisselen en dingen zeggen en zo. Maar eigenlijk zegt niemand, Joh, kijk jij ook uit naar dat Koninkrijk van God wat komen gaat. Laten we het daar eens over hebben met elkaar. Wat is dit en hoe zie jij dat en wanneer komt dat en waar kunnen we het verwachten en al dat soort dingen. Daar hebben de mensen het bijna nooit over. Dat valt mij op. Misschien dat uw ervaringen anders zijn, dat zou alleen maar prettig zijn. Maar dat is mijn ervaring in ieder geval. En dan denk ik, hoe komt dat nou? dat wij het daar niet over hebben, weten we er misschien niet veel van? Kijken we er niet naar uit? Ik weet het niet. Of denken we van, dat is nog zo ver weg, dat zal ik in mijn in levende lijven niet meer meemaken. Ja? Dus ik heb geen idee hoe dat dat komt, terwijl dat toch eigenlijk onze hoop en onze toekomst is. Ja? En om nou te kijken wat de Bijbel daarvan zegt, moeten we dus gaan kijken wat... Of dat die ook spreekt, dat wij daaruit moeten kijken. Want als ik tegen u zeg, zoek eerst het Koninkrijk Gods, hoe vult u dat dan aan, dat vers? Ja, bijna allemaal goed hoor ik aan alle kanten zo zachtjes. Zoek eerst het Koninkrijk God en al het overige zal u toegeworpen worden, zal u geschonken worden. Maar dat is niet het hele vers. U moet maar eens kijken naar Matthäus 6 en vers 33, daar staat nog iets tussen. Daar staat zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Ja, en dat is toch, als je dat mist, dan mis je toch nog al het een en ander. Want u weet, of u weet niet, en anders zeg ik het u, gerechtigheid betekent dat dat de situatie van u en van mij is... Zoals die zou moeten zijn, zoals die behoort te zijn om voor God aanvaardbaar te zijn. Dus we kunnen het koninkrijk van God wel zoeken, maar als we niet aan die gerechtigheid werken, aan onszelf, dan schieten we er nog niet zo gek veel mee op. Ja? Ik ga het dus met u hebben vandaag over het koninkrijk van God. En als we over een koninkrijk spreken, dan zijn daar vier essentiële elementen die van belang zijn. Dat is op de eerste plaats, een koninkrijk, dat moet een gebied hebben. Dat moet een land hebben, wil je spreken van een koninkrijk. Dan is het ook handig, als je het over een koninkrijk hebt, dat daar een koning is. Ja? Er moeten ook onderdanen zijn, anders heeft die koning niks om over te regeren. En dat doet hij dan door middel van het vierde punt, zijn regels en zijn wetten. Dat zijn dus vier essentiële zaken die nodig zijn in een Koninkrijk. Ja? En u zult dus zien dat gaandeweg het verhaal vandaag die elementen iedere keer terugkomen. De Bijbel spreekt in het Nieuwe Testament heel vaak over de zinsnede Koninkrijk Gods, zo 69 keer. Daarnaast komt alleen het woord Koninkrijk heel vaak voor, maar het slaat wel op het Koninkrijk van God. En dan hebben we nog het verschil tussen Matthäus en de andere evangelisten. Want Matthäus heeft het altijd over het koninkrijk der hemelen. Nou is dat dan een ander koninkrijk dan het koninkrijk gods? Nee, in mijn ogen is dat niks anders, dat is precies hetzelfde. En waarom zeg ik dat? Omdat de onderwerpen waar Matthäus over spreekt en Marcus en Lucas die zijn dus vaak precies hetzelfde. Ze leggen drie keer hetzelfde uit. En dan spreekt er één over het koninkrijk der hemelen en de andere twee over het koninkrijk gods. Dus moet dat Hetzelfde zijn. Nou, er zijn natuurlijk heel veel zaken waar we over kunnen spreken als we over het Koninkrijk van God gaan hebben. We zouden het kunnen hebben over de prediking van en over dat Koninkrijk. We kunnen het hebben over hoe kom je nou in dat Koninkrijk. Er staat ook omschreven, een ander onderwerp, wie komen er niet in dat Koninkrijk van God. staat ook in de Bijbel. We kunnen gaan kijken naar wanneer en hoe en waar wordt dat koninkrijk opgericht. Wie is de koning en wie zit er in de regering? Allemaal facetten die we zouden kunnen gaan bekijken. Ik wil vandaag maar met twee punten van al die uh, zaken, uh, daar wil ik met u van gedachten over wisselen. En dat is alleen maar over het koninkrijk, uh, de prediking van het koninkrijk van God... En hoe dat je erin komt. En we zullen samen een aantal verzen gaan lezen en gaan kijken wat daar staat. Want misschien zegt u wel van, nou ik weet al wel het een en ander over het Koninkrijk van God. Misschien weet u er wel veel meer van dan ik, dat zou best kunnen. Maar we zullen straks ook zien dat herhaling een beste leermeester is. Ja? En we zullen dus beginnen met te spreken over de prediking van en over het Koninkrijk van God. En ik wil per se met u dus diverse doornemen om te laten zien dat het er dus echt allemaal staat. En dat er een hoop dingen staan die wij eigenlijk toch niet helemaal doen. Dus vandaar dat we dat moeten lezen met elkaar. We gaan beginnen in Marcus 1 en vers 1. En daar begint, daar staat, dit is het begin van het evangelie van Yeshua Messias. Dus het begin van het evangelie van Yeshua, Messias. In vers 14 van hetzelfde hoofdstuk, daar lezen we, Nadat Johannes de Doper was overgeleverd, ging Yeshua naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. De tijd is vervuld, staat er, het koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Ja? heeft dus allemaal met elkaar te maken. En als laatste in deze serie van versen lezen we Lucas 4 en vers 43. En dat is een belangrijk vers. Lucas 4 en vers 43. Er staat dat hij, het gaat over Yeshua, sprak tot hen, de scharen, de mensen tot wie hij sprak. En dan zegt hij, ook aan de andere steden moet ik het evangelie van het koninkrijk gods verkondigen. Maar daar staat nog een zinnetje achter. Want daartoe ben ik uitgezonden. Dus dat is een wezenlijk onderdeel van de komst van Yeshua. Hij is uitgezonden om te prediken over het Koninkrijk van God. En wij horen heel veel prediking over een welvaartsevangelie, over een evangelie van genade, over een evangelie wat alleen maar gaat over de persoon van Yeshua. Luister, die, is, die staat centraal. Daar, daar ding ik niks aan af. Maar het gaat uiteindelijk over het Koninkrijk van God. Daar kijken wij naar uit. Daar gaan we naartoe. U weet dat uh, evangelie betekent een blijde tijding. Een goede boodschap. En dat is dus wat gebracht gaat worden. En dat omvat dat geheel... Van alles wat met Yeshua te maken heeft, maar wat uiteindelijk uitmondt in het Koninkrijk van God. Voordat Yeshua ging prediken, was er iemand en die probeerde al een klein beetje richting te geven. Dat was de voorbereider. Ik heb het daar vorige keer, toen ik hier was, met u al over gehad. Johannes de Doper. Johannes de Doper die begon al te vertellen mensen, bekeert u, hebben we net ook gelezen. Laat u dopen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen, zegt hij. En na mij komt er nog iemand en die doopt u met geest. Nou, al die dingen, die zijn noodzakelijk wanneer we spreken over het koninkrijk van God. Ja? En Johannes had als al een klein beetje werk verricht. En u ziet ook, als u Lucas 16 en vers 16 leest, Lukas 16 en vers 16, daar staat, de wet en de profeten gaan tot Johannes. Dat wil niet zeggen dat ze toen afgeschaft zijn, nee. Maar toen kwam er iets anders wat ook belangrijk was. Sinds die tijd, zegt het vers, wordt het evangelie gepredikt van het koninkrijk van God. Zie je? Dus met Johannes de Doper, die heeft daar dus een aanzetje voor gegeven. En daarna begon Yeshua dat zelf te doen. En dat, dat, dat laat de Bijbel dus helemaal zien. Dat Griekse woord, eugalizo, wat wij vertaald hebben met verkondigen of prediken, dat is een veel ruimer begrip dan wij zo kunnen vertalen. Want dat betekent eigenlijk dat het een, een blijde tijding is over de komst van het Koninkrijk van God en het behoud dat daarin gevonden wordt door Yeshua en alles wat daarop betrekking heeft. Dat is een hele korte en bondige omschrijving ...van een heel groot gebied. Ja. Oké. Okay. Lukas 8, vers 1. Ik zal u iedere keer laten zien wat Yeshua deed. En dan valt het meer op dan wanneer we een heel evangelie van één evangelist achter elkaar door zouden lezen. Lukas 8 en vers 1. En het geschiedde kort daarna dat hij, het gaat over Yeshua van stad tot stad en van dorp tot dorp ging en wat deed hij nou dat staat er verkondigende het evangelie van het koninkrijk gods en de twaalfen met hem dus al die twaalf mannen die met hem gingen die hebben heel tijd kunnen horen wat hij te vertellen had over dat koninkrijk van god die waren er dus bij en het waren niet alleen de twaalfen, want als u vers 2 en 3 van Lucas 8 erbij neemt, dan staat er dat er ook een heleboel vrouwen aanwezig waren, die genezen waren van boze geesten en al dat soort dingen. En aan het eind staat er, en er was ook nog bij, Susanna en vele anderen. Dus een heleboel mensen zijn getuigen geweest van wat hij gepredikt heeft. En dan zegt hij in het Johannes Evangelie zegt hij tegen zijn apostelen, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik jullie. En wat moesten ze doen? Nou, we gaan gewoon bij Lucas verder in Lucas 9. In Lucas 9 vers 1 en 2, daar zegt Yeshua tegen de mannen die hij geroepen had. Hij riep de twaalfen samen, gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om zieken te genezen. En hij zond hen uit om wat te doen komt hij weer, om het koninkrijk gods te verkondigen en genezingen te doen. Een paar, paar verzen verder, in, in vers 11, wordt weer gesproken over Yeshua, die spreekt tot de scharen over het koninkrijk van God. In Lukas 10 zendt hij nog eens 70 mannen uit, 2 à 2. En wat moesten ze doen? Ja, u raadt het al. Prediken over het koninkrijk van God. <tie> En daarom valt het mij op, als je dus met, en daar begon ik dus ook mee, met medegelovigen spreekt dat, je, dat er zo weinig gesproken wordt over, joh, hoe kijk jij er nou naar uit, naar de Koninkrijk van God? Wat stel je je da daarbij voor? Er hoe, hoe, daar zijn nog zoveel dingen die erover geschreven staan. Eh, vroeger, en dat hebt u ook wel eens gehad, dan wordt er aan de deur gebeld, en dan doet u open, en dan staan daar mensen van het wachttorengenootschap die Jehovah's Getuigen. Hebben allemaal meegemaakt. Ik ook. Ik heb hem meegestudeerd. Weet u wat ik zo mooi vond? Die hadden van die, van die, van die boekjes, hè? De, de, de, de wachttoren en nog één. De twee verschillende. Ja. En dan hadden ze tekeningen in staan. En dan zag je altijd tekeningen van mensen. En dan zag je zo'n zo leeuwenkop en zo'n beer. En Die stond dan zo over dat de, over de bolletje te aaien van die leeuw. Ja, dat is geweldig. Ik bedoel, wij gaan naar dierentuinen. En we staan te kijken. Achter een hek. Kunnen er niet aankomen. Dat, ik ook niet hoor, net zo goed niet. Kijk wel uit. Maar ik bedoel, dat wil je toch? Daarom hebben we toch ook bijna allemaal een huisdier, waar je zo mee kunt knuffelen. Ja, is toch? Zo, zo is het, nou, luister, zo is het bedoeld. God heeft mens en dier geschapen om in vrede met elkaar te leven. En als je Jezaja leest, dan staat dat dat weer, dat dat weer gaat gebeuren. Maar we hebben het er nooit over. Althans, ik hoor er weinig over. Ik weet niet hoe dat met u is. Hè? Maar Yeshua die ging dus aan een stuk verder. Hè? We gaan het eind van hoofdstuk 9 van Lucas gaan we een paar versen lezen. Lucas 9 en vers 59 tot 62. Lucas 9 vers 59. En hij, het gaat iedere keer over Yeshua, maar ik zeg het er voor de zekerheid bij. En hij zeide tot een ander, volg mij. Maar deze zei, sta mij toe heen te gaan en eerst mijn vader te begraven. Maar hij zei tot mij, laat de doden hun doden begraven, maar gij, ga heen. En wat moest hij gaan doen? En verkondig het koninkrijk gods. Vervolgens staat er in vers 61, en weer een ander zei, heer, ik ga u volgen, maar... Ik ga eerst even afscheid nemen van mijn familie en mijn vrienden en mijn broers en mijn zussen en noem maar op. En Yeshua zegt tot hem, niemand die mij wil volgen, die de hand aan de ploeg slaat om dat besluit te nemen, kijkt naar hetgeen achter hem ligt. Want als je dat wel doet, dan ben je niet eens geschikt, staat hier, voor het Koninkrijk van God. Ja? Wat opvalt... Dat is dat Yeshua dus iedere keer dat koninkrijk van God ter sprake brengt. Iedere keer heeft hij het erover. En hij zegt tegen die ene: Laat nou de doden de doden begraven, want aan een dooie, ik zeg het maar gewoon in het holland, aan een dooie, daar is niks meer te veranderen. Maar ga gij heen en spreek tot de levenden, die kunnen nog tot bekering komen. Ja? En die andere, die tweede, dat tweede voorbeeld, die zei van Heer: Ik ga er tegenaan met u. Maar. Weet u wel, dat, dat is heel de christelijke wereld zo'n beetje, want wij volgen u hier, maar op mijn eigen voorwaarden. Ja? Ik ga zondags naar de kerk en ik vier kerstmis en nog allemaal dat soort zaken. Maar dan zegt hij, als je achterom kijkt waar je vandaan gekomen bent en je blijft daar maar een beetje aan vasthouden, ben je niet geschikt voor het koninkrijk. Als je voor mij kiest, dan gaan we rechtdoor. En dat begint vanaf dit moment, zegt hij dan. Ja? En de vraag is dus, kijken wij ook vooruit, of kijken wij af en toe nog achterom, naar wat, naar wat we achter ons gelaten hebben? Kijk, waar we naar uitkijken, daar is veel meer te beleven en te halen dan waar we vandaan komen, althans, waar ik vandaan kom. Ja, ik heb het over mezelf, en dan, u moet voor uzelf maar de beslissing nemen. Maar waar wij naar uitkijken, dat is iets dat heeft geen oog gezien en geen oor gehoord en daar zijn geen mensen opgekomen. Maar dat heeft hij bereid voor wie hem liefhebben. En nou, nou heb je dat weer. Je moet linken leggen in de Bijbel. Want liefhebben, indien gij mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. Staat er niet één keer, dat staat er wel tien keer. Dus als je die linken legt, als je andere versen leest die over liefhebben gaan, dan komt dat stemmetje, waar Wim het vorige keer over had, we hebben allemaal zo'n stemmetje, die ons leert en die ook op tijd zegt, stop, dit kun je beter niet doen, dan ga je die linker leggen en dan ga je al die versen met elkaar verbinden, en dan wordt het een prachtige grote puzzel die van lieverlee helemaal compleet wordt. Ja, dan gaan we groeien. Nou, we hebben een aantal versen gelezen over Yeshua, toen die dus nog daadwerkelijk op aarde rondliep en predikte. Dan komt er een moment, dan wordt hij gevangen genomen, hij wordt gekruisigd, hij sterft, en hij staat op. Hoe ging het toen verder? Daarvoor gaan we naar het boek Handelingen. We hebben een geweldig spelregelboek hoor. Is geweldig. Handelingen 1, vers 3. Er staat dat Yeshua, dus. Na zijn lijden met vele kentekenen. 40 dagen lang verschenen is aan zijn apostelen. 40 dagen lang. Sprekende over. Ja het wordt vervelend, ik weet het maar, al wat het koninkrijk gods betreft. Dus na alles wat die discipelen al gehoord hadden, toen ze nog met hem door het land heen trokken, begint hij nu weer 40 dagen lang tegen hen te spreken over al wat het koninkrijk gods betreft. Hij geeft dus of nog meer informatie, maar in ieder geval herhalend onderwijs, zodat ze het niet vergeten. En dat geldt dus ook voor ons. Ja? Maar in bijna zes weken, veertig dagen, kun je heel wat kennis overbrengen. Ja? U, u merkt dat zelf als u vroeger op school zat, of, of, of een eigen cursus volgde om u te bekwamen in het een of ander. In zes weken, dat kan heel wat gebeuren. En dat onderwijs over het Koninkrijk van God lezen we nu dus... Na de opstanding van Yeshua blijft prioriteit nummer één. Hij doet er niks aan af. En dan na veertig dagen dan, dan stijgt hij op de hemel. En dan gaan die mannen die gaan het overnemen van hem, die volgelingen. En dat lezen we ook. We pakken gewoon een aantal versen uit het boek Handelingen. Handelingen 8 vers 12. Het gaat over Philippus. Die is aan, aan het spreken. Toen de mensen echter geloof schonken aan Philippus... Wat deed die? die het evangelie van het koninkrijk gods en van de naam van Yeshua Messias predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Ja? Dus Filippis, die gaat gewoon door om daarover te spreken. Handelingen 19, vers 8. Paulus. Paulus ging naar de synagoge. En trad drie maanden lang op in de synagoge. Om de mensen door besprekingen te overtuigen aangaande het koninkrijk van God. Dus Paulus pakt die draad op, die heeft die, die opdracht gekregen, en die zet dat voor. Handelingen 20, ik pak, ik pak er gewoon nog een aantal uit. In handelingen 20 wordt beschreven dat Paulus, die is drie jaar in Efeze geweest, en hij gaat afscheid nemen van de oudste in Efezen. Hij roept die mannen bij elkaar, hij zei, jongens, ik heb jullie al de raad Gods verkondigd, er staat zelfs bij dat hij er af en toe een traantje bij gelaten heeft. Ja? Maar, maar zo, zo intens is hij daarmee bezig geweest. En dan zegt hij in vers 21 ook wel, bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, dat had Johannes de Doper ook al verteld natuurlijk. Dus het gaat allemaal om dezelfde voet voort. En dan staat er in vers 25 over Paulus dat hij overal rondgereisd is. Overal rondgereisd met de prediking van het evangelie. Evangelie van het koninkrijk van God, en dan uiteindelijk wordt ook Paulus gevangen genomen, en die gaat, uh, die komt in Rome terecht, zoals u weet. En dan lezen we in het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen in uh, hoofdstuk 28, en in vers 23 daar lezen we: er zijn mensen die hadden een dag afgesproken met Paulus, en die kwamen tot hem in zijn verblijf. En dan staat er, tenminste in de NBG vertaling, dat hij met nadruk, dat staat er, met nadruk het koninkrijk gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Yeshua, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de late avond. Ja, dus heel de dag zat hij daar te vertellen over het koninkrijk van God, onder andere. Ja. En dan het laatste vers in deze serie, handelingen 28 vers 31, daar staat dat Paulus de volle termijn van twee jaar in dat huis wat hij gehuurd had, dat hij daar verbleef en dat hij alle ontving die tot hem kwamen. predikende het koninkrijk gods en onderrichtgevende aangaande de Here Yeshua, Messias. Dus Paulus heeft van begin tot het eind gepredikt over het koninkrijk van God. En natuurlijk heeft Paulus het geheimnis geopenbaard wat hem bekendgemaakt is. Christus onder ons. Ja? Allemaal facetten, onderdelen van die totale prediking van waar het uiteindelijk naartoe moet. Het Koninkrijk Gods. Ja? Als er dus nu over de heden ten dagen in onze tijd niet meer gepredikt wordt over dat Koninkrijk van God, dan gaan we dat of we denken er niet meer zo aan. Dus regelmatig. En eigenlijk meer dan regelmatig moet daar de aandacht op gevestigd worden. Want nogmaals gezegd, voor ons, maar ook voor de wereld, is dat de hoop voor de toekomst. Een wereld waarin gerechtigheid heerst. Als we nu om ons heen kijken, dan zien we ook een heleboel koninkrijken. En in het een zal iets meer gerechtigheid zijn dan het andere, maar het is en blijft in deze wereld. Een flauw afschijnsel bij wat het gaat worden in de toekomst natuurlijk. Zo simpel is het, ja. Ik heb u al gezegd, de prediking hoort niet te gaan over het over de bol aaien van de leeuwen. Het hoort te gaan over Yeshua, over berouw, over bekering, over doop enzovoorts. Is het aan het eind van boekhandelingen nu gestopt met de prediking van het koninkrijk van God? Hebben we de afgelopen 2000 jaar alleen maar over Yeshua moeten praten? Hebben we daar aanwijzingen voor uit de Bijbel die ons richting geven? Ja, natuurlijk. Want God is een, een, een vader, een onderwijzer, een leraar, die is geweldig. Ja? Want wat zegt Yeshua tegen zijn volgelingen in de reden over de laatste dingen in Matthäus 24 en vers 14? Dat is het laatste vers wat gaat over de prediking. En dan ben ik er klaar mee. Matthäus 24, vers 14, dit evangelie. Welk evangelie? Dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Nou draai ik het vers om. Als er niet gesproken wordt, of niet gepredikt wordt. Over het koninkrijk van God kan dan, tot een getuigenis voor alle volken, kan dan het einde wel komen. Zijn de mensen dan voorbereid zoals God dat wilde? Ja, ik denk het niet. En het einde waarvan komt dan? Het einde van het rijk van Satan. Want toen Yeshua verzocht werd in de woestijn, zei Satan van op je knieën mij aanbidden, en dan geef ik je alle koninkrijken van de wereld. Nou koninkrijken kun je alleen maar weggeven, je kunt überhaupt alleen maar iets weggeven als je het bezit, anders kun je het niet weggeven. Dus hij heerst over deze wereld. En daar komt een eind aan op het moment dat die prediking over het koninkrijk van God over de hele wereld tot een getuigenis voor alle volken heeft plaatsgevonden. Dat was de prediking, dus we zien dat dat nog steeds een belangrijk punt is. Hoe kom je nou in dat koninkrijk. Dat is natuurlijk ook een belangrijk gegeven. Daar gaat het tweede punt over. Wanneer u leest in Matthäus 7 en vers 21, in Matthijs 7 en vers 21, daar staat Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnen gaan. Maar wie doet de wil ...van mijn vader die in de hemel is. Eigenlijk is daar alles mee gezegd. Ja? Alleen, dit kunnen we weer onderverdelen. Want de wil doen van de vader, daar gaat het dus om. En dat blijkt voor heel veel mensen best moeilijk te zijn. Ik heb daar vroeger ook moeite zat mee gehad. Dat ik dacht van, ja wacht even. Ik maak zelf nog wel een paar dingen uit in deze wereld. Zo, uh, zo is het. Maar daar ben ik in de loop der jaren wel achtergekomen dat dat toch iets anders werkt. Ja? Want een heleboel mensen hebben daar moeite mee. Die zeggen van, heer, ja, ik weet zeker, ik heb in uw naam gepredikt op die hoek van die straat. En ik heb boze geesten uitgedreven en ik heb nog veel meer krachtige werken gedaan. En dan kijkt hij zo naar me en dan zegt hij, ken jou niet, kom je vandaan. Je bent een werker van wetteloosheid. Nou, en u weet, wetteloosheid, dat betekent dat je dus geen rekening houdt met de wet van God. Dat is wetteloosheid. En dan zegt hij, ja, jou hoef ik niet in mijn koninkrijk. Ja, luister toch niet. Hè? Het is dus zaak wanneer wij gaan leren wat het inhoudt om de wil van God te doen. Dan hebben we het hierboven op een rijtje. Maar dan, God vraagt van ons altijd dat we dat laten zien aan de mensen. Dus je begrijpt iets, je begrijpt dat je berouw en bekering moet hebben, en dat heb je ook. Maar dan zegt hij, en nou moet je onder water. Dat moet je dan ook doen. Ja? Dus het, het, het denken komt eerst, en als je overtuigd bent, en het is zover, dan moet je het gaan doen. Dat is het tweede punt. Ja? Daar kom ik zo op. Ja? Een onderverdeling van die wil van God doen, dat lezen we onder andere in Johannes 3. In Johannes 3, daar heeft Yeshua een gesprek met een zekere schriftgeleerde, Nicodemus. Die wilde eigenlijk niet samen met Yeshua gezien worden, want dan kwam hij een beetje in de problemen bij zijn collega's. Dus hij belde s'nachts aan. En dan zegt hij, meester, ja eigenlijk weten wij het wel, zegt hij, u bent de God gezonde, want niemand kan die dingen doen die u doet. Dus u moet de God gezonde zijn. En dan zegt Yeshua tegen hem, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nou, dat wederom geboren worden, dat is u al een aantal keren uitgelegd, dat betekent er gaat een proces plaatsvinden hier in die bovenkamer. U gaat heel anders denken dan voorheen, nu u gaat leren wat de wil van God is. En dat, dat, daar geeft hij nog een klein beetje meer uitleg over Yeshua in vers 5. En dan zegt hij opnieuw, twee keer, voorwaar, net als in het eerste vers: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet ik, maar Yeshua. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij zelfs het koninkrijk van God niet binnengaan. Ja, dus. Een voorwaarde om het koninkrijk van God binnen te gaan is weder geboren worden uit water en geest. Ja? We gaan onder water, we laten ons dopen, onze, onze oude ik die sterft en we staan op met Christus. Het is dus wederom geboren worden uit water en geest. Ja? U, gaat, u laat u dopen, u, u komt uit de, de handen worden nu opgelegd, er worden gebed uitgesproken, Gods geest komt in u. En het is Gods geest die u de, de, de zaken uit de Bijbel duidelijk maakt, die het openbaart, die ons leert. Ja? Dus dit is een voorwaarde om het Koninkrijk van God in te gaan, want dat hebben we net gelezen. Nou, toen die Heilige Geest in ons kwam, die heeft zitting genomen in ons lichaam. Ons lichaam is, is een huis, een plaats, de Bijbel spreekt zelfs over een tempel van de heilige geest geworden wij zijn gaan begrijpen en gaan inzien en tot de overtuiging gekomen dat we gekocht zijn door het offer van Yeshua door zijn bloed zijn we betaald ja? we zijn bij hem in dienst gekomen we zijn slaaf van hem geworden kom over dat woord slaaf zo nog even terug we zijn dus vanaf dat moment geen zelfstandig ondernemer meer we zijn geen ZZP'er meer. Nee. We zijn in dienst gekomen van een werkgever. Werkgever met een hoofdletter. Ja. En die geeft ons onderwijs. Die geeft ons een opleiding. Die belooft ons allerlei beloftes en gaven. En die verziet ons van een pensioen voor eeuwig. Ja. Sterker nog, wij worden verheven in de adelstand en boven een deel van de geestenwereld geplaatst. Ik weet niet of u zich dat beseft. We hebben niet hoeven te solliciteren, we hebben geen brief hoeven te schrijven. Te schrijven. Ja? Hij riep ons, we lagen op straat en hij riep ons en hij zei, net als wat we toen straks gelezen hebben, volg mij, zei hij. Ja? Kom voor mij werken, zei hij. Nou, ik had niks in mijn mars om bij zijn bedrijf nuttig te zijn. Ik weet niet hoe het bij u was... maar ik had niet zoveel van mezelf. Ik heb het moeten leren. Ja? Maar toen ik het contract doorlas... toen ik aangenomen werd... toen dacht ik van... gauw ondertekenen... en hier nooit meer vertrekken. Ja? Zo is het toch? Hij wil alleen van mij... dat ik mijn lichaam gebruik... en mijn denken... overeenkomstig zijn wil. Ja... Dat ik het lichaam gebruik om God te vereerlijken en voor hem van nut te zijn en voor mijn naasten van nut te zijn, maar alleen in overeenstemming met zijn wil. En dan kom ik even terug op dat woord slaaf. Als wij het over slaven en slavernij hebben, dan hebben wij allemaal die beelden op ons netvlies van films waarbij uh, de... Laat ik het zo maar zeggen. De, de, ik zeg het maar even zwart-wit en niemand moet zich uh, gechoqueerd voelen. Maar waarbij de blanken naar Afrika gingen om daar de bevolking op te halen, een kettingje erop, hup, meenemen en werken met die handel. Daar komen we toch in het kort op neer. Dat zijn de beelden die wij hebben. Maar in de tijd van uh, de Romeinen en in de tijd van de Grieken had dat, dat begrip slaaf, dat woord slaaf, dat had een heel andere betekenis, ja. Dat waren mensen die waren wel gekocht door zijn eigenaar, die was volledig in dienst. En die slaaf die die had het er alleen maar goed mee als die optimaal voor zijn baas werkte. Dan had hij het zelf hartstikke goed. Slaven van een hoge plaats, iemand die stonden in aanzien bij de rest van het volk. Het woord slaaf betekent, dus de doulos is dat in het Grieks, en dat betekent dus eigenlijk, ik heb het hier opgeschreven, toegewijd aan een ander. Met veronachtzaamheid van zijn eigen belangen. Iemand die zich overgeeft aan de wil van een ander. Wij waren slaven der zonde, zegt de Bijbel, en we zijn slaven der gerechtigheid geworden. Ja, dus... Nou is er pas, heel even tussendoor, er is pas een, een boek uit van John MacArthur. Ik heb het bij me, als u het strak wil zien, dan, dan komt u maar even langs. En dat boek dat heet Slaaf. Daarin zet hij op geweldige wijze uiteen heel die toestand van hoe dat met die slaven zat in die tijd. En wat de bedoeling is, in Bijbels opzicht, en de betekenis wat wij zouden moeten doen als slaaf. Dan waarschuw ik u, als u dat boek leest... Sean MacArthur hoort tot de christelijke wereld. De, de, de, de, de mensen die nog geloven in de drie eenheid. Dat staat erin. Moet u overheen lezen. Dan denkt u, ach, hebben wij ook moeten leren. Hij misschien ook nog. Ja? Dus dan, dan, dan moet u geen aanstoot aan nemen. U moet kijken, als het over dat begrip slaaf gaat, hoe hij dat uiteenzet. Is geweldig. Kan u dat echt aanbevelen. Goed, we gaan verder. Geloven is voor mensen vaak een hele moeilijke zaak. Ik heb dat al eerder gezegd, want wij willen nog graag altijd even zelf uitmaken of het waar is of niet waar is. Daar blijft altijd nog iets hangen. Maar onze hemelse vader zou onze hemelse vader niet zijn als hij ons daar ook richtlijnen in geeft hoe wij moeten geloven. En in Lucas 18, daar zegt hij, in vers 16 en 17, geeft hij een voorbeeld. Lukas 18, vers 16 en 17. En dan zegt hij: Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, heb je hem weer. Ik zeg u, staat er. Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal er voor zeker niet binnengaan. Nou, hoe moeten we dat begrijpen? Ik lees u even de tekst voor uit de vertaling van het boek. Dan hoef ik niks meer te verklaren. Daar staat het klip en klaar, in mijn taal, de taal van Henk en Ingrid, om het zo maar te zeggen. Ja? Daar staat namelijk, het is zelfs zo, dat wie niet het eenvoudige geloof van een kind heeft, niet eens in het koninkrijk van God kan komen. Waar moeten we dan aan denken? Nou, als ik rondom me heen kijk, hebt u allemaal toch wel te maken met kinderen? Als je als vader of moeder een kind wat zegt, wat leert, toespreekt, dan staat dat kind, ja, ja, die gelooft je. En de volgende keer vertel je hem iets, en omdat het vorige uitkwam, gelooft hij je weer. Dat kind krijgt vertrouwen in je, want je vertelt hem de waarheid. Je moet hem dus niet over Sinterklaas gaan vertellen, ja? want dan gaat het niet goed. Maar... Zo is het ook met onze hemelse vader, die openbaart zijn woord aan ons en dat dienen wij te geloven. En als wij de profetieën lezen, dat hele blok, waar al zo'n groot gedeelte van uitgekomen is, krijgen wij vertrouwen, dan gaan we hem geloven. En dat is de manier waarop hij wil dat wij geloven. Hij zegt, en dan kun je zo mijn koninkrijk binnenkomen. Ja, dat staat er. In de bergreden, overigens, daar heeft Yeshua al een klein beetje gewezen op de eenvoud van denken van ons. Ja? Want hij zegt in Matthäus 5 en vers 3, zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk van God. En Jacobus 2, vers 5, die doet daar nog een schepje bij, die zegt, hoort mijn geliefde broeders, heeft jaweh niet de armen naar de wereld? uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en, belangrijk, erfgenaam van het koninkrijk van God. Dat hij beloofd heeft, komt hij weer, dat hij beloofd heeft, staat er in dat vers, aan wie hem lief hebben. Hebben we hem weer? Indien gij mij lief hebt, zult gij ge mij geboden bewaren. Ja, heeft allemaal met elkaar te maken. Dus het geloof van een kind... Is ook een van de voorwaarden, een van de facetten, waardoor we toegang krijgen tot het koninkrijk van God. En wanneer wij dus de wil van God gaan doen, we gaan geloven als een kind, we worden wedergeboren uit water en geest, zou je kunnen zeggen, dan nou vindt er in de hemel een administratieve handeling plaats. We worden ingeschreven. We zijn lid van het lichaam van Christus, lid van de gemeente geworden. We zijn verlost uit de macht van de duisternis... en overgebracht... in het koninkrijk van de zoon... zijn liefde. Ja? Nou is het zo... als je hier op aarde lid wordt... van een vereniging... en je wil meespelen... dan moet je de regels leren... je moet de regels kennen... en je moet ze toepassen. Want doe je dat niet... dan word je geschorst. En in het ergste geval... word je gerouailleerd. Dan word je doorgestreept. Dan hoor je er niet meer bij. Nou... In het koninkrijk van de zoon zijnde liefde, daar zijn ook regels. Die moeten we dus leren, de wil van de vader. Die moeten we gaan kennen. En die moeten we gaan toepassen. En weet u waarom? Je gaat namelijk deel uitmaken van de koninklijke familie. Ik weet niet of u er zo wel eens over nagedacht hebt. Maar je wordt zoon of dochter van de koning. Ja. Koninklijke waardigheid dient gepaard te gaan met koninklijk gedrag. Wij verwachten van onze majesteit een bepaald gedrag. Niet dat ze naar O. Gerzo kijkt, ja? om het zomaar maar te zeggen. Maar als je dus verheven wordt in de adelstand, dan moet je koninklijk gedrag gaan tonen. En dat moet je je dus gaan aanleren. En daar heb ik hem weer... Vader heeft daar richtlijnen voor gegeven. We gaan kijken in 2 Petrus, hoofdstuk 1. In vers 3 en 4 staat dat hij ons van alles gegeven heeft. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd, dat wil zeggen geschonken, door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Weet u nog? Hij zei, volg mij. Door zijn heerlijkheid en macht. En doordat hij ons geroepen heeft en door alles wat hij ons gegeven heeft, zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Hebben we dus allemaal gekregen? Opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur. Aan de koninklijke natuur. Ja? Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. En dan in vers 10 en 11, daar staat, beheerde. Beijvert u daarom des te meer, broeders, geldt ook voor de zusters, om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want het gaat niet om niks. Want als gij dit doet, staat er, zult ge nimmer struikelen, want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze heren Yahweh en onze heiland Yeshua Messias. Ja? Beijveren, dat is een werkwoord. Dan moet je iets doen, dan moet je iets ondernemen, dan moet je enthousiast worden. He? En wat moeten we dan doen? Nou, dat staat in die verse 5 tot en met 7. Want er staat dat we zoveel gekregen hebben van God om te groeien naar die goddelijke natuur. En dan noemt hij een aantal punten op waar we aan moeten werken. Hij zegt in vers 5, maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver. We hebben het toen net ook al gelezen, hè? Beijver, beijvert u des te meer. Weer dat woord ijveren, dubbele aansporing. Door uw geloof de deugd. Dus we zijn gaan geloven op een gegeven moment en naar aanleiding van een geloven zijn we een deugdzaam leven gaan leiden. Althans, dat zou de bedoeling moeten zijn. Door de deugd de kennis. U raakt geïnteresseerd. U, u, u hebt honger en dorst waar het hart vol van is. Loopt de mond van over. En u wil alles weten over God. Ja? Dus u, u, u gaat kennis tot u nemen. Door die kennis weet u zich in een heleboel situaties te beheersen. U krijgt zelfbeheersing. Ik weet niet of u de verse meeleest, maar die staan hier dus. Hè? Dus door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding. U wordt gehard. U denkt van, ik laat mij door niemand meer van de wijze afbrengen. Ja? Ik blijf standvastig. Door de volharding de godsvrucht. U gaat vruchten voortbrengen in uw leven. Mensen die zeggen, joh, deed die gozer niet vroeger dit of dat? Dat doet hij niet meer. Dat is er toch aan de hand met hem? Ja, zo zou het moeten zijn. En, door de, en u krijgt broederliefde voor elkaar. Want indien gij uh, een discipel van mij bent, zult gij liefde onder elkaar hebben, zegt hij. En je krijgt liefde ten opzichte van alle mensen. Want u gaat ook andere mensen lief hebben, want u weet die weten nog niet beter, ja. Vers 8, belangrijk, want er staat, als je nou al die eigenschappen die we net opgenoemd hebben, als die dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, dus u hebt er van alles aan gedaan, dan laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Yeshua, Messias. En dat is het wat ik de vorige keer ook al tegen u zei, door al die eigenschappen tot ons te nemen, te ontwikkelen, groeien wij naar de volle maat van wasdom van Yeshua. Dat is de bedoeling van al die functionarissen die ons moeten onderwijzen om daar naartoe te groeien. Vers 9, ook belangrijk, moet je ook lezen. Want bij wie ze niet zijn, dus bij, bij die mensen waar al die eigenschappen niet aanwezig zijn en niet overvloedig worden, staat hier. Die is verblind in zijn bijziendheid. Daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Nou, hoe zijn onze zonden gereinigd? Ja, door het offer van Yeshua. Nou, als je dat vergeten bent, ja, dan ga je toch struikelen, hoor. Dan kom je echt ten val. Want daar gaat het om. En dan kom ik weer terug op wat ik in het begin zei. Laten we samen de verse lezen, dat u er zelf van overtuigd bent. En... Ik zeg al, u zei misschien van nou, ik weet er al een heleboel van, en toen zei ik, herhaling is een beste leermeester. Wat zegt Petrus in vers 12 en 13? Daarom, zegt Petrus, het is gewoon het vervolg van wat we net gelezen hebben, hè? dus het gaat over niks anders. Daarom zal het steeds, dat betekent iedere keer opnieuw, mijn voornemen zijn, u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid versterkt zijn. Dus die mensen wisten het allemaal. Maar ja, wij zijn mensen. Althans, laat ik het anders zeggen. Ik ben een mens, ja, u ook. En ik dwaal nog alles af. Ik vergeet het ook nog alles. Af en toe heb ik ook die schop onder mijn kont nodig... om weer opnieuw te gaan lezen en me te herinneren. Ja? En dat staat er dus. Paulus zegt, ik acht het mijn plicht... zolang ik in deze tent ben... daarmee bedoelt hij in dit aardse lichaam... u door herinnering... ...wakker te houden. Dus wij moeten zorgen dat we elkaar... ...aanmoedigen, elkaar aansporen... ...elkaar wakker houden... ...met betrekking tot het koninkrijk... ...van God. En wat daar... ...mee te maken heeft. Paulus deed overigens niks anders hoor... ...want in, 2, in 1 Thessalonicenzen 2... ...en vers 11 en 12... ...daar zegt Paulus tegen de mensen... ...waar hij tegen spreekt... ...hij zegt, jullie weten... Ook weer dat weten, hè? toen Petrus zei het ook al, alhoewel u het weet. Gij weet trouwens, zegt hij, hoe wij als een vader zijn zoon, zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden en betuigde te blijven wandelen godenwaardig, die u roept tot zijn eigen koninkrijk. Iedere keer komt dat koninkrijk terug, ja. In de zeven brieven, ik, ik ga er een uh, gaan besluiten, in het boek openbaring, daar staan in hoofdstuk 2 en 3 de zeven brieven aan de gemeente. Al die brieven aan die gemeente sluiten af met eenzelfde zin en met een volgende zin die met dezelfde drie woorden begint. Daar staat overal wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus wij moeten luisteren, allemaal. Ja. en dan komt, wie overwint, niet die blijft zitten, of die om de hoek gaat staan, nee, wie overwint die, en dan volgen er in die brieven allerlei zegeningen, beloven, beloningen, uh, uh, functies die je krijgt, je gaat regeren met God, enzovoorts, wie overwint, wij moeten dus overwinnen, en ik neem aan, ik ben een mens, ik heb mijn leven lang in de sport gezeten, ik, wil, ik, ik heb een hekel aan verliezen. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil overwinnen. Ja? Ik hoop dat dat bij u ook zo is. Ja? Maar dan moeten we ons dus beijveren. Dat hebben we net gelezen. In dit aardse leven, hier, gaan we naar school. We gaan leren. We gaan naar de middelbare school. Er zijn erbij, die gaan naar een hogere school of een universiteit. We volgen cursussen. We solliciteren. We doen er van alles aan om hier op aarde in een zo goed mogelijke positie te komen. Maar ja, duurt maar een jaar of 70, 80 en dan is het afgelopen. En God zegt tegen ons, jongens, doe er nou wat aan, want wat ik je aanbied, dat duurt voor eeuwig. Ja? Ik ga afsluiten met één punt, dat heeft niet zozeer te maken met het ingaan in het Koninkrijk met, uh, van God, maar eigenlijk met, er zijn een heleboel mensen en die zeggen van, ja, ik ben al in het Koninkrijk van God. Hier op aarde. En ja, dan frons ik mijn wenkbrauwen en dan denk ik van ja, in de geest bedoelt u misschien. Nee, ik leef hier al in het Koninkrijk van God. En dan zeg ik, en wat doet u dan met 1 Korinther 15 vers 50? Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God uh, niet binnengaan. Dus zolang wij in dit velletje zijn, hier op aarde, zijn wij nog niet in het daadwerkelijke Koninkrijk van God. Ja, ik heb daar nog veel meer versen van staan, maar... Ik wou het hierbij laten. Ik heb dus willen aantonen, uh, vanuit de Bijbel uiteraard, uh, en met u door willen lezen, dat de prediking over het Koninkrijk van God belangrijk is, nog steeds. Ik heb u aan willen tonen van hoe dat je erin kunt gaan, en dat God ons alle middelen geeft uh, en ter, be ter beschikking stelt, om ons te ontwikkelen, zodat we makkelijk, makkelijk, dat we dat Koninkrijk van God in kunnen gaan. He? Volgende keer een aantal andere punten daarover. Ik wens u nog een fijne Sabbat.